9 uur. Dit is Doral Begens met het NOS-journaal. Nederlandse politici moeten voor het raadplegend referendum... over het EU-verdrag met Oekraïne... een campagne voeren voor een ja-stem. Dat zegt Europees Commissievoorzitter Jonker in NRC Handelsblad. Regeringsleiders hebben het akkoord met Oekraïne ondertekend... en moeten zich duidelijk uitspreken, vindt hij. Jonker maakt zich zorgen over een mogelijk nee... bij het referendum dat in april wordt gehouden. Dat kan volgens hem leiden tot een continentale crisis... Een nee kan het evenwicht in Europa veranderen, waar Rusland van profiteert. Juncker hoopt niet dat de kiezers dit referendum zullen gebruiken als een raadpleging over de Europese Unie. De paniek afgelopen week op de beurzen was een beetje overdreven, zegt Noud Welling. De oud-president van de Nederlandse bank, werkt al een aantal jaar als toezichthouder van een grote Chinese bank. Volgens hem was de stemming in China niet al te negatief en gebeurde er wel beschouwd ook niet zo vreselijk veel. Maandag kwamen de Chinese beurzen in een vrije val. De handel werd stilgelegd en later helemaal gestaakt vanwege de zware koersverliezen. En mede door die slechte cijfers uit China hadden ook veel Europese beurzen een slechte week. Voor het eerst is drugsafval gevonden in landbouwgewassen. In zomeren in Brabant zijn in nog niet geoogste maïs sporen van MDMA gevonden. De stof waarmee ecstasy wordt gemaakt. Op een naastgelegen boerderij is vorig jaar een ecstasy-lab ontmanteld. Milieudeskundigen gingen er tot nu toe vanuit dat drugsafval niet door planten wordt opgenomen. De deskundigen denken dat mensen er niet ziek van worden als ze de mais eten. De gisteren opgepakte Mexicaanse drugsbaas El Chapo is op weg naar de gevangenis, waar hij zes maanden geleden ontsnapte. Militairen brengen hem met een helikopter naar een extra beveiligde cel. El Chapo, de leider van een berucht drugskartel, probeerde gisteren nog via een riool weg te komen, maar mariniers konden hem oppakken. Het weer veel bewolking, soms wat nevelig. In het noordoosten is het rond het vriespunt. Vooral vanmiddag ook wat vaker zon. Wordt zo'n 4 graden in Groningen, 8 in Zeeland. Komende nacht regen. En morgen overdag opnieuw zon bij een graad of 9. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dit jaar worden 26 jaar. Wat? Moet je 26? Nee joh, kijk, dat wil ik wel echt. 26 hebben we langer achter me gelaten. Ik ben veel slimmer geworden. Ik zou ook niet meer terug willen hoor. Maar ik denk, jezus, echt was vroeger stom. Of ik, echt, als ik mezelf zie in een uh, situatie, denk ik, jezus, dat had ik even echt anders aan moeten pakken. Maar hoe kom ik op dit feit? Nou ja, maar dit, dit heette toch terwijl 1990. En dat was het jaar dat ZFM begon. Het duurde nog even oh. drie jaar tot ze de grote ster Wilco Toebak konden aankopen. Maar die is uiteindelijk ook nog uh, aangeschoven. En die zit hij nog steeds. Ongelooflijk, hè? Ja, precies. Ja, precies. Oh. Ja, precies. Ja, we zijn zo blij met jou. Nou, zeg dankjewel. Lekker weer, zeg maar. Mm. Goed, het is vandaag uh, 9 januari uh, 2016. Ik moet nog steeds even wennen als ik het weer opschrijf. Ja, ik oh, ja, ook. 16, maar er zijn meer uh, ja, 9 januaris geweest. En wat is er allemaal gebeurd op die datum? Dan nemen we even een kleine greep uit. Vertel. Ja, nou, voor het eerst in de Belgische geschiedenis... in 2007, op deze datum, moest een prins komen getuigen in een rechtszaak. Want prins Laurent wordt ook opgeroepen als getuige... in een fraudezaak bij de Belgische... Marine. Ja, twaalf beklachten, uh, acht officieren van de Belgische marine... en vier aannemers zouden eind jaren negentig... Uh, werkkredieten van de marine uh, gebruikt hebben. Valse facturen hebben ingezonden. En ook deze laurent schijnt geld te hebben gebruikt... voor uh, zijn eigen dierenklinieken... maar ook om zijn huis een beetje aan te kleden. Oké. Okay, ja. Dus dat ging over een bedrag van 2,2 miljoen. Ja, totaal, hè? want ik, ik zie hier. Ja? Vermoedelijke aandeel van wat de prins er goed was gekomen is 185.000 euro. Oké, okay, nou, nou Dat valt, valt nog mee. Ja, goed, maar die levert sowieso ook bonnetjes in. Dat je denkt: van, leef je daar een bonnetje voor in? Ja. Ja. Maar hij zegt: Ik ben altijd in dienst van ja. het publiek, dus ik mag altijd mijn bonnetje inleveren ik, ik, ik dien het grotere goed. Nou, ik weet het allemaal niet hoor. Maar goed, wat gebeurde er nog meer op 9 januari? Is. Ja, ja. ja, uh, nou, ja. Doe een greep. De, de, de, uh, in hetzelfde jaar, dezelfde dag... de ja? Amerikaanse atoomonderzeeboot USS Newport News... komt in de straat van Hormuz... in aanvaring met een Japanse supertanker... Mogamigawa. Oké. Okay. Mogamigawa. Ja. Zo, hè? Dat uh, beter. In 2015, he? dat is heel lang geleden... nee, dat is nog maar een jaar geleden... twee verdachten van de aanslag van Charlie Hebdo... worden omsingeld en doodgeschoten nadat ze zich in de drukkerij in de Franse gemeente... Dan Martin... Uh, hoe spreek je het ook weer, dat laatste stukje? Uh, uh, uh. <laughs> Dan Martin, de goelen. Uh, ja, de goelen. De, go de goelen. Ke ja. uh, ze hebben zitten gaan verschoons en vrijwel tegelijkertijd wordt een gijzeling ook okay. in de Joodse supermarkt in Parijs. Waar we vier gijzel uh, gijzelden omgebracht uh, uh, werden door de politie. Wordt Beëindigd. Snap je het ja, nog? Ja, uh, het nou is, helemaal. Is vrij heftig. We zijn er nog steeds <laughs> niet los van gekomen. Ik zag uh, gisteren of ingisteren nog weer een, uh, een tekenaar... die zei zelf van, van... ja, ik teken nog steeds hetzelfde tekeningetjes... en misschien nog wel steeds nog gedrevener dan vroeger... En ja, maar wat is ze dan juist uitdagen? Dat is de vraag. Maar dan denk ze, oh wat mooi. Dus je bent nog steeds op de barricade. Je bent niet bang. Maar later zei hij, ja maar ik doe wel minder lezingen. En als ik een lezing geef, dan zit er wel een politieagent in, in het publiek. En ik denk, wat wil je nu uit, uit? Wil je nu wel die angst uitzaaien? Laten zien dat je wel bang bent. Terwijl nee, we bezig juist niet. de angst niet uit te zaaien. Laat zien dat je niet bang bent. Laat je het wel weer zien. Dus nou, ik vind het verwarrend. Wat wil je? Of wil je gewoon lekker een podium en je eigen verhaal vertellen? Goed, nou, nog even een ja. onderbreking want in één keer schuift u zomaar aan. Waar kom jij ja, nog goeiemorgen. weer vandaan? Goedemorgen. Ja, ja ik kon vanochtend echt mijn wet niet uitkomen. Ik voel me nog steeds niet helemaal top. Maar nee. het liefst ik dat je moet voor toch die laatste 50 komen. minuten nog komt. Ja, natuurlijk. Ja, leuk man, Dat kan jullie toch niet in de steek laten. Nee, dat is waar. Wordt zeer gewaardeerd. Had je wel geluisterd naar ons wat? Ja, ik... oh, Oké, okay. okay. nou. Je hoorde dat we je misten. Ja. Ik ja. Ja, denk, je denkt, nou, dit is zo'n rommeltje, dan nou. moet ik even ingrijpen. Ja, ja, kijk, ja, kijk, ja, ja. kijk, Kijk, kijk, kijk. Ja, ik is heb je... nog één nieuwtje: dat in ja? 1986 wordt Flevoland de twaalfde provincie van Nederland. Dus ik, ik heb het idee dat ze daar misschien wel een feestje hebben vandaag. In ieder geval volgend jaar. Ja, ja. 20 jaar? Ja? 30 jaar? 30 jaar. Oké. Okay. Nou, ja. in 2007, eigenlijk is de berichting natuurlijk van Marcus... maar die heeft ze vast nog niet ingelezen. Natuurlijk. De Mac eh, World Expo wordt... Eh, op de Mac World Expo wordt als eerste de iPhone gepresenteerd. En ik kan me nog vrij goed herinneren hoe dat ging. En ja, natuurlijk de iPod had je, daar kon je muziek mee luisteren... en daar kon je iPods mee beluisteren. En in één keer zei hij... je kan er ook mee bellen! De en iPhone. De iPhone. En, nou ja, dat was in het begin nog een beetje knullig allemaal. Het werkte niet allemaal, maar uiteindelijk, ja, goed, ja, iedereen loopt ermee weg. Ja, ja dat, dat vind ik altijd zo knap. Vooral van Steve Jobs was dat heel knap. Ja. Die kon, ik, ik weet nog dat op een gegeven moment als je je telefoon verkeerd vasthield bij de iPhone 5, was dat geloof ik. Ja? Dan had je geen bereik. En, nou, dat wist hij zo te verpakken. Dat, dat dat lag in eerste instantie aan iedereen die daar ook een telefoon had. Dat ik dacht van, ja, want als je buiten loopt, heeft er niemand een telefoon. Nee, en vervolgens was het, ja, nee, maar als je dit hoesje eromheen doet... heb je er geen last van. En iedereen accepteerde dat. Ja, dat hoort erbij. Dan krijg ik erachter van, het is een telefoon die niet goed werkt. En jullie, normaal bij een merk is het, ja, nou, wat een flutmerk. En nu is het, oh ja, nee, maar als je het hoesje eromheen doet... ja, dan is het prima. Ja, ah. Ja, goed, elke... Uh, he, gaat zang. Oh ja. Ja. Ja, ja, ja, Gewoon. zo werd het ook <laughs> altijd wel gebracht, een nieuwe iPhone. Of een nieuw apparaat. Van, uh, van uh, uh, iPhone. Nee, van Mac. Uh, van Mac. Ja, van van Apple. Mac, ja werd, uh, als iets van wauw, dit is te gek gewoon. Goed, straks nog de verjaardag. Eerst even een moppie muziek, dames en heren. <laughs> ja, even boze mannen muziek. Ik vind het uh, altijd wel weer geinig. Nieuwe band. Vatterson. Always. En het heeft always. Oh, zo emotioneel, zo mooi. Het is kwart over negen. Toepak leeft. Het team is weer compleet. Marcus sluit net aan. Uh, hij heeft even een uurtje lang geslapen en toen is hij er gewoon weer bovenop gekomen. Eh? Goed, ja, hij luisterde naar nou ons, hè? Ja, dan, dan word je gemotiveerd. Dat je denkt, oh, daar wil ik onderdeel van zijn. Daar gebeurt het, daar is het feestje. Nou, er is een feestje vandaag, want er zijn altijd weer de jarigen natuurlijk. Ja, wie zijn de jarigen? We nemen een kleine greep daaruit. John Baines is jarig vandaag. John Baines wordt 75. En uh, hoe klonk ze ook alweer? In de jaren 70 klonk ze bijvoorbeeld zo. Well, I'll be dead. Het komt uit een heel gelovige familie. Er is een hele gang bij elkaar. Een hele commune, zeg maar. En daar hadden ze inspiratie uit van. En ze werken ook heel veel... Of ze werken misschien nog steeds heel veel... Bob Dylan nog steeds. Daar zijn er heel veel foto's van te vinden. Uh, dit is een mooie dame. In het gras met de gitaar. Dat waren tijden jaren zestig. Oh, ik heb ze gemist. Ik ben wel geboren daar, maar ik kan het niet meer herinneren. Goed, wie zijn er nog meerjarig? Ja, vandaag is ook jaar Pat Patricia Highsmith. En dan denk ik gewoon, wie is dat dan? Nou, ze is inmiddels helaas overleden. Ze is geboren in 1921 januari, 9 januari en in 1995 overleden en zij uh, schreef onder meer Strangers on a Train en dat is dus uh, dat, dat drie keer verfilmd dat boek en uh, ook door Hitchcock oh, dus dat is ze wel bekend je... en uh, ze schreef ook The Talented Mr. Ripley oh ja leuke film dus, uh, nou, ja, ja, een leuk. dus uh, vage film ja, ja, een beetje een maffe film. Die, ja, elke keer springt hij in een andere rol en weet het ook nog vol te houden. Iedereen accepteert het ook, dat hij moet wachten bij de deur tot hij zijn andere rol heeft aangenomen. Nou goed, maakt ook niet uit. Diegenen die vandaag ook jarig zou zijn geweest, hij zou 106 jaar oud zijn geworden. Nou goed, dat komt bijna niet voor natuurlijk. Richard Nixon, ja. Hij is al overleden in uh, 1994 uh, uh, en hij is 81 ge geworden. Richard Nixon, die ken hem onder andere van Watergate schandaal, ik heb er nog een stukje over, als je de lezen dat twee uh, journalisten, tiek aan het zoeken geweest, want hij was ergens ingebroken en was waarschijnlijk ingebroken om uh, afluistermicrofoons te plaatsen, want hij moest deze verkiezingen winnen en hij deed er alles aan en uiteindelijk hield hij maar vol dat hij er niks mee te maken had en uiteindelijk kwam het van de Hoge Raad, Ze zou hij bijna worden afgezet toen dus zei hij van, uh, nee, ik, uh, ik stap zelf weer even op. Nou, even de afscheids, uh, dan. Dit is de 37e keer ik heb je uit deze office gesproken, waar zoveel beslissingen zijn gemaakt die de historie van deze nation hebben. En hij vertelt natuurlijk dat hij alles voor het land heeft gedaan. Daarvoor deed hij het, niet voor zichzelf. Goed, wie zijn er nog meerjarig? Ik heb. Uh... Ja? Oh, Oké. Okay, Judith Krantz is vandaag jarig. Zij is van 1928. maar Zij is heel bekend geworden door het uh, boek Scruples and Mistress Daughter. Jij ligt helemaal in de schrijvers vandaag, hè? Ja, ja. ja. want uh, ook uh, vijf jaar later uh, werd Wilbur Smit geboren. Volgens mij is het iets met deze datum. Ja. En die, uh, die was heel erg bekend, uh, ook voor de Diamond Hunters. En hij schreef heel veel over Afrika en zo. Wilbur Smit. Wilbur Smith. Ja, okay. Voor de liefhebbers, ja, echt. Ik word er toch een beetje blij van, al die schrijvers. Oké. Okay. In 1953 is hij geboren. Hij is, hij is vandaag dus 63 geworden. Theodor Holman. Die kan heel goed radio maken. Lekker opstandig is hij ook al. En uh, zelf was de vriend van Theo van Gogh. En hij heeft ah. ooit een verhaal in de wereld gebracht... dat Theo van Gogh zijn been geamputeerd was. En dat kon hij voelen in de kist. Want dat was nodig om kogels eruit te halen door de politie. Achteraf bleek dat allemaal een broodje aanverhaal. Ik weet ook niet waarvoor hij dat vertelde. Maar goed, hij uh, was wel van de sterke verhalen, blijkt dus wel. En misschien nog steeds wel. Hij wordt vandaag 63, dus Theodor Holman. We zijn al meerjarig. We doen een kleine greep... Uit. Ik zie... Dave Matthews. Dave Matthews. Heb je die? Ja, Dave Matthews Hi. is van deze band. Ontzettend oh, trage plaat, maar wel leuk. Ah, het gaat wel. He, dat ja, dat ook je was bent. me er ook aan... He, ja. Wat? was me ook aan het inlezen, ja? Maar... Hij zei me helemaal niks. Het nummer ook niet. Draaien. Nee? nee. Ja, het is een van de bekendere platen van hem. Hij heeft daarna ja. heel veel uh, covers gemaakt. Volgens mij ook van andere artiesten dacht ik zelf. Maar goed. Uh, ook degene die vandaag jarig is. Is Martin van Waardenberg. Geniaal. Wordt vandaag 57. Martin van Waardenberg. Ja, van Waardenberg en de Jong. Echt ja, bizarre rollen gespeeld. Gisteren zat ik ook even een stukje te kijken. Dan zie je dus twee mannen in een korte broek. Een beetje ingezeept. Of in ieder geval glad. En die komen dan in een soort plastic ring. Met stuiterballen noem je dat, skippieballen. En dan de Jong, dat is die kale natuurlijk, die speelt dan een neger en dan gebeurt er dit. Is het een neger, wie ben je dan? Ik sla je de dieven uit! Als je dat hoort alleen al, dan moet je al lachen. Wat nou gong, ik ram hem in een looprek! Mensen kennen jullie mij nog? Ik ben de slager van Schiepluiden! En dat gaat een tijdje door. Het is te bizar. Je moet het eens even kijken. Het is het eerste filmpje dat je tegenkomt van Waardenberg en De ja. Jong. En uiteindelijk krijgt hij toch klappen joh, met zo'n ja, schiffenval op zijn rug. Dat ja, ja. je denkt, dat moet toch zeer doen? En, en dan toch dan is goed. hij 57 geworden Hij is vandaag. 57. Hij speelt natuurlijk ook... Het kan niet waar zijn, hij speelt hij momenteel. Hij heeft ook een, Wat zei je ook weer? Lunatic. Lunatic Was ja. hij de major. Ja, van, uh, Kijk uit voor mijn stok. Ja, en, uh, en dan speelde hij ook nog uh, in het tussenuur. Dat was, uh, was ook nog zo'n programma. En uh, echt wel met veel van dezelfde typen uit Lunatic en zo. Nou, ik vind hem erg leuk altijd. Hij ja, is erg grappig. Maar het grappige is wel dat hij dit in dit stukje wat ik niet hoorde, liet horen... komt echt wel tien keer neger voor. Dat je denkt, oeh. Dat mag nog. Oh, oh ik had kan, kan ik dat. Oh, weet je, dat, dat hebben we afgesloten. Dat ja. mag niet meer. Ja, heb jij een vraag? Ja, nee, iemand die overleden is. Uh, Deel Thomas Mortensen ja? uh, is een Nobelprijswinnaar voor de economie. Hij heeft hem gewonnen voor zijn onderzoek naar zoekfricties op de markten. En als iemand snapt wat dat is, ja? leg me alsjeblieft even ah, uit. want Ik kwam er niet uit. Zoek fricties op de markten. Ja, ja, nou we gaan het opzoeken. We gaan het opzoeken. En ja. Vandaag ook, ja, is het de Dean Saunders. Dean Saunders? Hij is van 1981, dus ja. hij heeft een mooie leeftijd van 35. En zit hij nog die gevangenisstraf uit voor de brandstichting van bij zijn ex schone dat ouders? Heb ik heb geen idee. Eigenlijk. Ja, hij heeft wel wat. Uh, 400 euro. Ja, op 28, euro 28 boete augustus gereuken. werd hij uh, opgepakt. Ja, ja en in 2015 veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden, een geldboete van 400 euro. En een taakstraf van 40 uur. Oké. Okay. Ik nou, vind het wel, uh, wel meevallen dan. Want de, de, als je al opgepakt was. Uh, dan heeft hij misschien. Nou, dan moet hij misschien nog wel een halfjaartje hebben. Ja, het liet li li niet zo lekker met die schoonouders, begrijp ik. Ja. Goed, vandaag ook jarig is Hathaway. Dat is een Duitse zanger. En die had ooit een hit met deze. What is love? Baby, don't hurt me. Hij no. wordt vandaag 1,50. Later had hij, nog een plaat had hij nog een hit met deze plaat. Lijkt als twee druppels water op elkaar. Maar goed, maakt niet uit. Hadaway dus vandaag 1,50. Jean Paul is vandaag ook jarig. 43. En misschien de mooiste, die jarige, is natuurlijk vandaag... Jimmy Page van let's Zeppelin What the fuck, man? Dit is goed. Dit is dan, zeg maar, akoestisch gespeeld tijdens een documentaire. Er zit Jack White bij en die ads van YouTube. En dan vraagt die ads je een gegeven moment aan... Uh, uh, aan deze uh, uh, Jimmy. vraagt me, hoe kwam je tot, deze, tot, tot het driftje? Hij zegt ja, ik vond het ergens op een bandje. Een soort stem, iets was het. En toen ging hij iets spelen. En toen zag je aan die S dat je gewoon kippenvel kreeg. Wat de fuck is dit goed, man? En dit is maar, dan akoestisch. Is dit akoestisch? Dit is akoestisch. Wow. Gewoon op de gitaar zo. Speelde weer van live voor twee van deze andere gitaarfreaks. En dan gaat het tijdje door dan. En dan komt een dit, Hoe doe je dit? Is nou, een akoestisch? nou, akoestisch, maar ik bedoel gewoon live daar met een versterkertje. Oh. Niet de akoestie, dat kan natuurlijk bijna niet. Maar nee, ik denk al. Hoe gewoon doe je, live je dit op dat een akoestische ik... gitaar, joh? Maar dit is gewoon wat die airtruck ook heel vaak doet. Gewoon een simpel akkoordje. En gewoon herhalen. Klein beetje een effect over. En een dan beetje als wordt die straatartiesten. Ja. Kijk, ja, hier komt er dan een effect eroverheen. Cashmere is natuurlijk het nummer. Dat originellie draaien, want dat is echt al minder, vind ik zelf. Goed, tot zover beetje, de verjaardag. Een beetje te drukjes, hè? Ja, te drukjes is dat. Ja, uh, tot zover de verjaardag. Kunnen we het afsluiten, dames en heren? Ja, we, ja, kunnen... Het afsluiten. Ja, we kunnen het afsluiten. Dan starten we, Oh, oh dames en heren, deze plaats. Ja, tuurlijk. Spring, summer, winter, dreads van Everything, Everything. Deze band voor het eerst draaien. En denk van, wat is een verraasd Maar die hoge stem is Zo, zo geforceerd! Maar ja, dat is tegenwoordig één om zo te zingen. Dat hoop je wel. Je topstem of je, je hoog. hoe noem je dat zo'n stem? Noem je dat, je Kopstem. Kopstem, dat bedoel ik. Hé, hey, kopstem! Een, een kotstem, ja? Nee, ik vind het af en toe een kotstem, denk ja? Ik vind het heel anders. Ja, nee, dat is waar. Maar goed, het uh, oh. schijnt helemaal hip te zijn om het zo te zingen. Als je het niet redt, dan ga je gewoon omhoog zo. Nou, dan heb je het ook. Goed, het ja. is dus bijna half tien. Straks om half tien de Zandvoortse berichten. Ik zit nog wel een beetje te lezen. Ja, natuurlijk, laat het niet los geschiedenis. Ik zit een stukje te lezen over deze. Uh, hoe heet je ook alweer? Dave D. Hij is van. Doge Dicke Tits. Weet je wat ken je dat nog? Doge Dicky Mitty Tits. Dat was ooit een hit in de jaren 60. Zo klonk het ja. trouwens. Ja. Daar de zanger van, die is overleden in 2009. Deze man had de school gedaan voor journalisten, oh nee, voor, uh, om agent te worden. En uiteindelijk, uh, na het verlaten van de school... werd hij agent in opleiding bij uh, Winshire Constant Lab... kan niet uitluizen? Jezus, ik heb een tijd van de bril. Maar hij was dus uh, als eerste bij een auto-ongeluk... van Eddie Cochran en Gene Vincent aanwezig. Dat is wel apart, deze DVD. Uh, hij zag dus daar Eddie Cochran en Gene Vincent liggen... Dat was in 1960. Uh, en later is hij zelf muziek gemaakt, dus met zijn band. Dus nou, goed, dat is nog een stukje geschiedenis. Ja, ja. Dus was het dat is Het altijd wel apart, hoe dat dan toe samenkomt. Weet je wel. Uh, ja. Goed. Ja, wel, jullie hadden al net een beetje technisch nieuws. Ja, ja, ding, nou, ja, ja, laat ja, ik dan ja. ook maar met wat technisch nieuws komen. Ja? Want hij is eindelijk uit en jij gaat het leuk vinden. Of tenminste, hij is voor pre-order. Ja. De ook Rift. Hij, hij komt eindelijk oh, op productie op de markt. Ja, ik ben ervoor. En ja, natuurlijk. Ze hadden van tevoren gezegd... hij zou niet duurder dan, dan uh, 400 dollar worden. Ja. Dus doe ze gok, hoe duur is hij? 400 dollar. 599 dollar. Ja, ah, wat een f***gods. <laughs> dus uh, ja, er ja. zijn veel mensen zijn al niet zo heel blij met het bedrijf. Nee. Van ja, jongens, wat is dit nou? En uh, het ergste is... als je hem hier wil halen... is hij 699 euro. Dus oh. ik denk zo... ik heb zo'n vermoeden... als je hem heel graag wil hebben... dat je beter een vliegticket naar Amerika kan nemen... Nou, klinkt het wel. En hem gewoon daar even persoonlijk ophalen. Maar dan moet je weer invoerrechten betalen. Dat moet je slim aanpakken. Je ja. kan ook met een boot, maar ja, dat duurt een ik beetje kan lang. hem ook laten opsturen natuurlijk. Ik, ik, ik, heb ik geen kennis in Amerika die het voor mij kunnen kopen en dan opsturen? Ik moet eens even kijken. want Op zelf denk ik, ik vind dat ik hem moet aanschaffen. Want ik werk in de zorg. en Ik werk met mensen in een rolstoel die bijvoorbeeld nooit in een, in een achtbaan plaats kunnen nemen. Nooit echt gekke dingen ja. kunnen doen. Denk ik denk, oh die hebben echt recht op zijn bril. Die kunnen eigenlijk dingen beleven. Wat een normaal ja, mens ook kan beleven. Je, je hebt tegenwoordig wel, zeg maar... Uh, een soort van dat soort brillen waar je dan je telefoon in kan klikken. ja. En dan kun je... Uh, ja, oh ja. En ik heb hem van de week uh, bij de Mediamarkt even uitgeprobeerd. En? Ja, het, het... bij de Mediamarkt? Ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ah, twee ja, keer, ja, ik ja ik leuk. Bedoel, ja. Ik ga ik, door, ja. Ja, ja. Wat zijn nou de Mediamarkt? Ja, ja hou eens even op, je gek. <laughs> maar uh, um, op zich was het wel leuk. Ja. Alleen ja, je telefoon heeft gewoon niet zulke uh, hele hoge... Uh, het zijn zeg maar ja, geanimeerde beelden. Het dus ja, ziet er ja. niet heel geweldig uit. Alleen, ik dacht, nou ja, dan kan ik net zo goed mijn telefoon zo voor mijn oog houden. Maar er zitten toch wel lenzen in dat je. Want anders is die afstand te klein. Oh, Oké. Okay. Dus, dus uh, nou gewoon, ja, dat, ik ben uh, er helemaal voor. Ik hoop dat die dan nog iets goedkoper wordt. Maar ik vind echt wel, ik moet hem aanschaffen. Uh, sommige cliënten hebben echt meer, berecht, meer recht op beleving. En dat kan voor je... Ja, het is wel heel goed. bizar, want je, je hebt het gevoel dat je in die achtbaan zit. En ja? ik had dan ook zo'n appje met de achtbaan. Ja? Alleen, je beweegt niet. Nee. Dus het, je lichaam raakte wel een beetje van in de war. Ja, ik, ik, moest, ik werd bij, bijna een beetje misselijk, Maar toen dacht ik: van, Oh nee, het is nep. Het is nep, het is nep. Moest ik even denken. Nou goed, uh, straks meer technisch. En ook de berichten natuurlijk, want het is een beetje later dan normaal. Eerst even nog uh, muziek. Uh, nee, deze paard hebben we al gehad kijken van de regie. Deze paard moeten we hebben. Ja, Snake Skin Deer Hunter. Voegen. A man on a bike in a minstrel side. The Walrus was Paul. Dat soort teksten krijg ik nou in mijn hoofd. Het lijkt een beetje naar strawberry field trip van de Beatles, dit laatste. En misschien als je het achteruit rijdt, ja. Blijkbaar uh, kom je erachter dat iemand dood is. Ik ben benieuwd wie. Ik hoop natuurlijk iemand van IS, maar dat weet je nooit natuurlijk. Goed, het is half tien geweest. En om half tien altijd even de berichten. Oops. Zandvoort. Ja, nieuws uit Zandvoort. Doen een kleine greven, want er is weer ontzettend feest. Uh, feest. Nee, veel. En er is helemaal geen feest. Want namelijk... Ja, wat de fuck. Ja, sinds deze week hangt er een poster op de voordeur van de ABN AMRO bij het, uh, het Raadhuisplein. Raad Daarop staat dat het kantoor per 4 maart definitief gesloten is. En daarmee vertrekt dus ook uh, na ING en de Rabobank ook deze bank uit Zandvoort. Je kan dus ja, hier ook niet meer. Pinnen. Nou, je kan misschien wel bij winkels gewoon iets kopen. Koop je een beetje een rol En zeg. kan ik 50 euro erbij pinnen? Dat nou, kan dan. Zo'n okay, uh, dingen kan je. Maar goed, van bankzaken moet je dus echt naar nou, halen waarschijnlijk. Ja, maar dus. nou ja, hoe vaak ga jij nog een bank binnen? Ja, ik, ik ja. ik, ik banken, zijn, banken zijn klaar ook. Ja. Ik reed laatst langs het filiaal waar ik. Waar ik vroeger al heen ging als kind, zeg yeah. maar. Met mijn moeder, weet je wel. Oh en ja, heel vroeg ja. ja. Met en, een spaarpot om te leven. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, nou, ja. dat is dan nu ook een ABN AMRO. Dat was SNS. Ja. Eh, of nee? Nou ja, maar... Voor, voor de de, de Boereleenbank was dat nog. Ja, ja, in jouw tijd. Ja, ja, heb, ja. precies. Ja. Mij, mij, weet je, toen moest nog in Florijnen die tijd. Ah, jeetje. Eh. Maar ik leed er langs en ik denk, wanneer is het voor het laatst dat ik er binnen ben geweest? En ik kan me dat echt niet meer heugen gewoon. Het niet of. echt... Hij is 25, 24 bedoven. Ja, he? en ik kan het me nu al niet meer heugen. Oh man, het komt later weer terug. Later krijg je hele scherpe herinneringen weer terug. Dat heb ik nu al, aan, al een aan, tijdje. Aan, aan je bank? Bijvoorbeeld. Dan kan je zeg maar, dan ruik je iets en denk je... Hè? zo rook het ook bij de ene bank. En in één keer zie ik het voor me. Goed, Zandvoorts berichten. Waar ja, waren berichten? we? Berichten. Ja, maandag <laughs> is heel de regio Kennemerland... Ja, daar is de testalarm niet afgegaan. We schokken ervan. We horen niks. Het oh, ja, uh... reden hiervoor was een technische storing. Ja? Normaal gesproken is het altijd een test. En uh, dus ja, nee, dat even een is test, testen. Ja. Ja, ja. Even testen. Het eerstvolgende hoorbare testalarm is op maandag 1 februari om 12 uur. Dus nou ja, hopelijk doet hij ja, het dan sch wel. Schrik je daarvan? Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat oh, het. Oh ja, test. Ik schrik altijd van het alarm. Ja. Ja, ik oh. denk, nu was het lekker ik, rustig. Ja, maar waarschijnlijk als hij niet afgaat, denk, merk ik het niet eens. Het nee. nou, irritant is dat wij, wij zo'n alarm bovenop het gebouw hebben. Oh. En dan heb ik altijd die denk: jezus, hou eens op, Dan Dat je nog een keer en nog een keer. Dat je de alle variantjes. Ah, nou, toch goed. één keer stoppen? Nou, dan heb je die knop. Ja. Ja. En hou ja. op halen. Maar heb jij dan een van je cliënten die aan dat ding staat te draaien? Zo, zo klinkt het bijna wel, ja. Zo klinkt het bijna. Weet je. En blijf van die knop af, gek. Maar, uh, nee, zoals nee, dus, ik heb wel respect voor mijn cliënten. Had het over gek, maar dat kan het ook allemaal niet. Ja. Goed, de uh, meeste antwoordsberichten. Ja, om uh, tegemoet te komen aan de uh, steeds grotere uh, wordende vraag voor laadpalen. Laat ja, me af. Ik laat je af. Ja, ik, ik heb me heel Laat je uitgeprint. af of laat je af? Groot zit van zijn kleine telefoon af te lezen. Ja? Ja. Uh, voor uh, elektriciteit? Elektric ele ja, nee. Voor elektrische voertuigen. Huh? Is de gemeente Zandvoort uh, heeft uh, het college besloten om een openbare laadpaal te plaatsen aan de Dr. John G. Mergerstraat. Ja. Naar bij de Jacob van Himskerkstraat. Okay. De slaatpaal is recent geplaatst en wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Dus als je een elektrische auto hebt en je komt naar Zandvoort, kun je daar laden. Ik vind het ja. altijd zo toch een beetje zo, net als ze bloot staan die auto's. Dan zie je zo'n stekker erin zitten, dat je denkt, zal ik op de auto halen? Zal ik er tegenaan te Weet je wel? Je krijgt altijd een beetje een ondeugend gevoel bij zo'n auto. Ah, ben jij echt zo iemand die er dan tegenaan gaat ja, Misschien is dat ook van, oh, hij heeft wel een elektrische auto. Dan zal hem even lekker pesten, halen hem eraf. En dan komt hij zo, brruh, brruh, hij doet het niet, hoe kan het nou? Weet je wel, nee goed, sorry, dat is uh, een ondeugend, ondeugend jochie in Goed, twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag... vorige week alweer om half 1 aangehouden... bij de Algemene Begraafplaats aan de Tolensstraat. Een getuige had vreemde geluiden gehoord... en vermoedde dat er werd ingebroken of dat de spullen uh, werden vernield. Uh, ze zijn aangehouden. Uh, het waren mannen van 31 en 40 jaar uit, uit Noordwijkerhout. En die gingen een uh, nachtgrondeling maken over het begraafplaat. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ze gedaan hebben. En uh, ze uh, roepen getuige op, uh, heb je ook iets gezien? Ze missen waarschijnlijk dan nog niets, waarschijnlijk, daar is verder geen bericht over. En uh, ja, s'nachts over een begrafenis lopen. Ja, ik moet zeggen, ik heb het ook wel eens gehad, het is wel spannend. Ja? Heerlijk gevoel, al die mensen zijn dood en ik ben er nog. Oh, kijk, dat al. is heel nou, mooi. Ben jij, ben jij ook zo'n type die de, die de krant leest en dan de overlijdensberichten en dan denkt, oh, al die mensen die eerder dood zijn gegaan dan ik? Uh, ja, nou, dat geeft het wel een beetje. Ik lees eigenlijk dat we overlijdensadvertenties niet... maar die zitten namelijk uh, links op de pagina en ik kijk eigenlijk alleen maar rechts... Ja. ja. Goed, uh, nog meer dingen uit, uit Zandvoort? Nog meer dingen uit Zandvoort? Of we, oh, ja, ik heb hier wel gezien dat de CDA heeft een brief gestuurd naar de gemeente. Ja? En uh, het is natuurlijk wel hè? zo, de, de, de, over die sluiting van de, het bankkantoor. Ja? En ik heb wel zo van, ja weet je, de, de, de gemeente heeft daar helemaal geen zeggenschap in. Maar ja, nu wil het CDA weten of het college uh, het wel eens is met de CDA-fractie... dat een ordentelijke plaats om geld te wisselen en of geld op te nemen... onmisbaar is in een toeristendorp als Zandvoort. Met jaarlijks miljoenen buitenlandse Ja, maar daar gaat, gaat toch... Daar gaat de gemeente niet over. Nee, nee maar buiten dat... Er, de pinautomaten blijft toch gewoon. Ja, die het, blijven. Het, het, ja, maar ja, misschien dat je zo'n wisselkantoor moet gaan krijgen... als wat je in Amsterdam hebt. Als je in ja, de je gewoon... stad loopt, dan heb je echt zo'n grenswisselkantoor. Ja, die heb je ook op uh, station Haarlem zitten. Ja, en misschien dat, uh, dat ergens iemand privé dan zo'n klein kantoortje gaat beginnen. Dat is misschien een uh, klein gaatje in de markt. Ja, kun, je dat, kun je dat privé doen? Nou, een wisselkantoor misschien, misschien, beginnen? Misschien wel. Is dat het franchise-principe? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik vind daar museum of zo, is ik te denken. Ja. bankmuseum, weet je wel? ik in de jaren zeventig dus we over... museum, hè? Niet ja. jaren van heel oud, maar jaren zeventig, weet je wel. Dat vind ik wel leuk. Ja, maar het ze hebben dus allemaal dekken. vragen dus, hè, van het CDA. En ze, ja? zeggen ook, ze vragen of het college bereid is om, om met ABN AMRO... of andere systeembank een gesprek te voeren... om alsnog een fysiek kantoor in Zandvoort kun... te behouden... ten behoeve van de toeristen. Maar ja, kun je dus wel wisselen? Want wij, wij halen zelf bij de gemeente zelf af en toe... Kijk, je kan afstorten. Ja? Dus dat, dat gaat met die sealback. Ja? Maar het is wel, als je klein geld wil... Ja, dan heb je een probleem. Want dat, dat kan je niet meer wisselen. Dat kan je nee. niet meer halen. Maar kun, ja. kun, je, kun ja, je... Nog je, over geld? Ja? Even, ja, nog even. Dat, kun je geld wisselen, zeg maar... vreemde Valuta wisselen... voor voor, voor euro's kan, ja. bij, de, bij gewoon een bank. Een bank. Ja. Ja, maar hallo, we maar ze gewoon... zeggen als je heel veel hebt of de, de, als je, je kan en ook zelf. Ik dacht dat daar dus je... echt het grenswisselkantoor voor. Nee hoor. Want vroeger haalde ik ook en dan gingen je bijvoorbeeld naar Duitsland en dan bestelde je een en dan nou, de zorgen zeiden dat het was en dan kocht je dat. En uh, andersom ook. Dus ja, je kan niet meer wisselen hier. Maar okay. ja, weet je, oh, ja. sinds de euro er is, is dat ook niet meer Genoeg, nodig. Genoeg over geld, dames en heren. Ja, genoeg, want we hebben de de we euro. Geld is, geld is het belangrijkste wat Ja, dat snap ik allemaal. we hebben gewoon de euro. Iedereen betaalt hier met de euro. Dat, dat sleep je zelf wel mee hier hey, naartoe. hurry. uri. Huh? Uri? Oké, okay. nou, geen hurry. We doen een uri. Maar uh, goed, uh, tijd voor die landenkeuze. Had je nou een je je cd aangeleverd of niet? Ik, heb, uh, ik heb hier een uh, cd. Ja? En we gaan gewoon willekeurig. Hoe spannend. Oh. oh. dames en heren, ik hou me hard vast. Dat zal het van, dan weer worden. Heel spannend zeggen: van doe maar nummer 11. Ik weet God niet wat nummer dat is. Dit is een CD Vrouwen Power. Oh ja, nee. Geen Vlauwe Power, maar Vrouwen Power. En wat mag ik daaruit vandaan grijpen? Nummertje. Ja, doe maar uh, nummer Beautiful. Vind ik altijd wel mooi van Christina Aguilera. En dat is nummer 4. Nummertjes 4, Christina ja, Aguilera. Oh ja. Gewoon nog een CD, uh, ik, dames en heren. Ik, wil er iemand nog koffie? Nee, nee ik, ik ga, ga het, het gewoon. Ga ik allemaal staan. Goed, Christina Aguilera. Oh ja, even stilstaan, hoe sterk vrouwen zijn. En dat doet zij goed, hè? Dat doet zij goed. Ik wil daar niet te optimistisch over doen, want dat ben ik gewoon niet. Ik wil daar eerlijk over zijn. Breathe okay. Down. again oh, Don't me down. nou, vrouwen kunnen goed voor zich opkomen hoewel in Keulen liep het niet helemaal lekker natuurlijk maar ze zijn dan goed pissling daar gewoon natuurlijk er is dus weer een kleine groep als je het ziet voor de rest om de wereld gewoon dus ze dus echt. Ze worden gigantisch uitvergroot onder een ver, vergrootglas. Ze hebben iets van 30 asielzoekers opgepakt daar, geloof ik. En sommigen waren nog maar net in Duitsland. Anderen waren er al een tijdje. Die hadden de regels moeten weten. Maar goed, ja, geef het raak je helemaal los aan de drank. En dan laat je. Dan weet je even niet de normen en waarden van dat land. Dat ben je dan even kwijt, weet je. Uh, Rutte zei er gisteren nog even wat over, natuurlijk. Wat ook duidelijk moet zijn dat wij onze normen en waarden in onze samenleving niet gaan aanpassen aan mensen die van buiten naar Nederland zijn gekomen, maar dat zij zich hebben aan te passen aan die normen en waarden in onze samenleving. Ja, dat zou mooi zijn. Ik wil daar niet te optimistisch over doen. Okay. Want dat ben ik gewoon niet. Nee. Ik wil daar eerlijk over zijn. Ja. Ja, goed. Ik probeer me ook heel erg aan te passen aan de normen en de waarden van dit programma. Ja. Maar sommige muziek, dat, ja, ik was wel misselijk. Ja. Je... Ik was een beetje misselijk. Ja. Dat had ik ook een beetje. Ik had ook iets erbij moesten overgeven. Nee. Maar goed, dat is haar manier van, uh, over, met overgave zingen. Deze Christine Agulega. Nou, daar hebben we het namelijk over. Goed, we zitten in het radioprogramma Toebak Leeft. Kwart voor tien. Straks aan tien een goede morgen Zandvoort. Jolanda kijkt zijn op, opeens heel boos aan. Ik af. ga ik volgende keer dat, gewoon uh... echt, echt een plaat meenemen... die echt heel verschrikkelijk is voor oh, jullie. Oh, leuk. We zijn nieuwsgierig. <laughs> ja. Ja. Ja. En dan ja, haalt ja. ze toch een goede plaat uit de kast. Ja. Ja, dan denk ze ons... nou, die was wel leuk. Ja, ja. Die was best leuk. Ja. Ja. Ik goed. heb trouwens een heel slecht bericht over de Keniaanse televisie. Ik weet niet of dat nog mag. Of dat we eerst... Muziek gaan draaien? Nee hoor, nee, muziek oh. kan altijd nog. Hè? Het schijnt dus dat uh, de muziek, Keniaanse televisie... De daar uh, is uh, het een gesprek over seks... of zelfs het benoemen van zoiets als vreemd gaan is binnenkort verleden tijd op de Keniaanse televisie. Kijk. De toezichthouder op de communicatiebranch... in het Afrikaanse land wil binnen een half jaar... een regel in werking laten treden... die de beschrijving van geslachtsorganen... intieme lichaamsdelen en obscene handelingen verbiedt. Al dus oh, de, de standaard van vrijdag. Hé, hey, wat zeg jij... Uh, ook talkshows waarin wo gesproken wordt over vreemdgaan zijn niet meer toegestaan. zonder dat de betrokkenen vooraf zijn geïnformeerd. En deze nieuwe re regel geldt ook voor videoclips en songteksten die op televisie worden uitgevoerd. Dus weet je wat ik het van uh, Rollover Lay Down en zo. dat mag allemaal niet meer. Okay. Weet je wat, weet je wat ik, mij het meest verbaast aan dit bericht? Nou, dat ze televisie hebben in Kenia. Ja, ja. Ja, ja, dat is waar. Maar ja, die songteksten zegt er heel wat, want dat horen ze natuurlijk via de radio. Dit is natuurlijk ook, ook een onbeugende. waanzinnig goed voorbeeld voor uh, Sander Dekker. Die is natuurlijk ook ging spelen. Ik denk van ja, zo moet het eigenlijk doen. We moeten de mensheid in Nederland weer een beetje opvoeden. Met al die is amusementprogramma's. Het is allemaal wel leuk hè. Boerzoek, vrouw en weet ik veel. allemaal wel leuk. En heel Holland bakt. Maar wat, wat leren we daar nou van? Ja, heel Holland bakt, daar leren we wel wat van. Dat is natuurlijk wel weer gunstig. Maar jij ja, ja. Ja, ja. legeert goed, en zo. Ja, dat Eend kan vandaag, ook. daar leer ik wat van. Huh? Ja, nou ja. En ja. Uh, meer van uh, de, de, de monitor bijvoorbeeld. Dat soort dingen leer ik van, maar gewoon die hele Holland bakt. Nee, ik ben voor me zonder dekking. Nou, die... nou. Hey, heb je al die recepten proberen te bakken? Nee, ik heb niks met eten. Ik, ik zeg ook gewoon. Uh, kan nee, ik niet online zien? gewoon uh, iets, iets, iets kopen wat getest is? Ja, vijf maaltijden. pilletjes, pilletjes klaar. Ja, ja, op, ja, kan ook. Je hebt ook sapjes. Ja, maar ook, uh, daar word je dom van. Okay. Als je niet koud, dan word je dom. Oh ja, je moet wel blijven koud, geloof is ik. Het zo? Ja. Als ik gewoon ja. praat, denk toch ook een beetje aan het wat? Bas. Nou ja, dat is niet helemaal hetzelfde. Nou ja, uh, verder ja, in Polen zijn ze natuurlijk ook bezig... om de mediawet aan te passen. Dat de regering meer invloed kan uitoefenen... wat er uh, in de media wordt uitgezonden. Wordt, uh, ja, dus... Uh wie weet komt het ook wel in Nederland als Sander Dekker uh, het voor elkaar krijgt. Nou, en die is goed op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Dat zag we natuurlijk in de wereld draait door toen hij aanschoof. Mijn god zeg. Had bijna geen televisieprogramma gekeken, maar hij moeten er wel over oordelen. Goed, straks nog uh, meer uh, weetjes. En ik kijk nu even naar een plaat die ik ga draaien. Dat nou, is het allemaal heel goed voorbereid. Ik zit kijk. kijken. Oh ja, natuurlijk. Alabama Shakes. En I don't want to fight. Hoe toepasselijk. Uh, nu vooral in Amerika zijn ze er fanatiek mee bezig. Barack Obama gisteren geëmotioneerd toen hij dacht. Aan al die kinderen die onnodig doodgaan door, door, door die wapens. Die daar allemaal rondslingeren. slingeren. Uh, ja, daar moeten we nog iets aan doen. Ik uh, ben benieuwd of dat nog gaat lukken in zijn, uh, zijn periode. Ik denk het helaas niet. Misschien maakt hij een aanzichtje. I don't wanna fight. Nou, Geen ik wel stof... eigenlijk. Ja, ik vind het echt ook altijd wel leuk. Dat is voor alles ik winnaar. Dus ik denk, oh, die kan ik wel dat hebben. Dat is ook gewoon. altijd na de, na, de studie, na de uitzending, hè? Dan gaan wij altijd even met elkaar op de vuisten. Nou, ja, is dat zo? Ja. Ik weet niet, hoor. Ik, uh, nee. Nou, nee dat... Ja, al dat je de afgelopen drie keer hebt verloren. Dan ja. ben je nu opeens ik, uh, zo... Uh... Ik haak af. Ja, ik zit nog even te kijken naar de emotionele toespraak van Obama. En van familie die nooit dat van onze leven door een bullet van een gun. Elke keer dat ik over die kinderen denk... dan me vermoed. En yeah. bij de way, dat gebeurt op de straat van Chicago... Was dat Obama? Nee, sorry, Laat ik er even een lachertje van maken. Nee, dat is niet zo. Dat pikte een traantje weg. Dat was heel mooi om te zien. Barack Obama, die ze druk maakt. Oh, Emo TV gewoon. En dan zeggen ze... bij De wapenhandelaar in Amerika zeggen dan dit. je hebt een mooie one-liner. Het enige stops een slechte man met een gun is a good guy with a gun? Persie, zo moeten we het. Ik vind het sowieso mooi dat ze het over bad guy en good guy hebben. Ja, terwijl de meeste ongelukken gebeuren gewoon met een good guy... die niet met het wapen om kan gaan... of het laat rondslingen en kinderen pakken het. En dan, what the fuck? Ja, dat heeft niks meer te maken met een bad guy. Het is gewoon pure handel daar. Ja, alleen het, het komt uit het Wilde Westen nog. Het probleem wel? is, je, je lost het daar niet zomaar op. Sperven er nee. daar zoveel wapens. Echt, want was er weer 98 wapens op... 100 Amerikanen of zo, geloof ik. Bijna elke Amerikaan heeft gewoon wel een wapen. En dat doet me denk ik denk aan die vrouw. Ik zei het vorige uur voor mij ook al. Die vrouw die dan opstaat tijdens een debat met Barack Obama. Die zegt van... Ja, maar u gaat mij het moeilijker maken om een wapen te kunnen kopen... om mijn gezin te, te beveiligen. Dan denk ik, hè? Jeetje, zijn we zijn wel zover. Ik dacht, wij een situatie waren hier in Nederland. Maar daar zijn ze nog veel erger. Dus terwijl ja. ze daar niet eens heel veel, heel veel terroristische aanslagen hebben. Nee, goed, Goed, ik zie het meteen dat uh, ja, Jolinde is... meteen... Uh, ja. uh, Verzamelde feiten over cijfers en vuurwapengeweld. Ja. En er uh, zijn <coughs> 17 infographics. Maar het schijnt dus sinds begin van 2015. Iedere dag is er gemiddeld ruim één schietpartij. met meerdere slachtoffers. En uh, meer dan de helft van de vuurwapendoden. Uh, ja. Er uh, bestaat uit mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Met, de, meer dan de helft. Ja, hoeveel ja. zijn er zelfdodingen? Hoeveel zijn dat er in Europa? Valt het er ook bij? Ja. Uh, oh, dat moet je toch even, even zoeken. Ik heb wel Nederland. Ja, en, maar, ik kan, ik ja. Kan er, maar ik vind Amerika. Ja. Met Nederland vergelijken vind ik altijd de beste. Ja, dat dat, dat ja. is Europa. Ja, dat is lastig altijd weer. Nou, we kijken de cijfers nog even naar. Ja. En aan het einde van het rijden begon we even alles goed op een rijtje te krijgen. Uh, nog, ja, afgelopen week, uh, ja leuk, we hebben natuurlijk uh, nagedacht over Charlie Hebdo de aanslag. Uh, wat was er nog meer? Uh, oh ja natuurlijk Keulen heeft ons bezig gehouden. En het noorden ja, ja, in Nederland. Het, het was ramp in Nederland. Man, schaatsen. Heel, uh, ja, uh, nou, ik vond het best wel bizar. Want je zag echt gewoon de beelden van mensen die aan het schaatsen waren op de straat. Ja. Ik, eh, ik vond het bizar ook. Ja, en ik denk mezelf, we eerst roepen van het, het wordt niet meer koud, het warmt het allemaal op. En dan zien we deze beelden ik, ah, het komt toch wel weer goed. Nee, nou, ja, ik dacht echt van, nou, we krijgen geen winter meer. En in één keer, pam. Jawel hoor. Maar je ook, ook echt zo, je, je, hier was het gewoon 7 graden boven nul. Hier had je helemaal nergens last van. Nee. En dan echt zo, nou, een paar kilometer verderop was het echt zo, ah, je kan niks meer. nee. De treinen reden niet, de bussen... nou is dat niet zo bijzonder, maar de bussen reden niet... je kon geen auto rijden, helemaal niks. Ja, ja, ja. En de kranten mensen worden, werden wel erg uh, uh, op hun schouders geklopt... van geweldig dat jullie nog steeds de kranten rondbrengen. Dat ja. blijft gewoon doorgaan. Ja. De krant, denk je, de krant, ja. dat toch even internet. Toen is het zo moeilijk. Ja, maar die krant, die krant moet rondgebracht worden. Ja, Door gevaar voor moet, eigen leven. Ja, inderdaad. Al, al die, op, uh, Google gewoon botbreuken even wat. Potbreuken. Ja, nee. Maar het is dus, in, in, in, uh, terwijl Noord-Nederland zich bezig hield met ijzelfilmpjes. Ja? hebben in Engeland duizenden mensen gekeken naar een periscope stream van een regenplas. Opvallend, want er gebeurt helemaal niks. Nee. En uh, nu is er een flinke plas in Newcastle, die heeft een massapubliek. Er gebeurt niet zoveel, lopen mensen doorheen. Want er was ze fietsen door. En er is zelfs iemand gespot die probeert daar met een luchtbed in te gaan liggen. Maar uh, ze zeggen ook: van, Dit is niet zomaar een plas, dit G is stilte voor de storm. Maar ja, ze hebben natuurlijk enorme wateroverlast gehad hè, ook. Hè? Ja. Dus uh, ja. Het is ook <laughs> gewoon: gebeuren de meest heftige dingen in de wereld. Echt Ik kan niet voorstellen wat voor gekkigheid. En dan gaan ze een filmpje maken van een plas waar eigenlijk niks gebeurt. Gewoon ja, maar soms moet je ook gewoon afdagen. even, is dat even weg van al die ja, is dat negativiteit. Het is ja. dus gewoon een soort meditatie ja. wordt het, het is dan. is dit als zo'n uh, zo televisie met een haardvuur erop. Ja. Oeh, ja. ja, daar zie je en de hele te kerst, kijken. die had met kerst ook aan het staan. Ja. Met kerstliedjes eronder. En dan je ja. bij, na twee uur word je wakker, denk je. Nee. Oh, wacht even. Ja, maar okay. dat heb je bij een echt haardvuur ook. Ja, ja alleen maar miljard krijg dat... je daar niet inval. Dat is weer wat anders. Dit is veiliger, een stuk veiliger. Goed, nou, tot zover Toebalk leeft op radio. Straks zit hier een goedemorgen in Zandvoort. Wij spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Ja. Ik wil zeggen, prettig weekend. Ja, fijn weekend. Fijn weekend weer. Nog een, ja, nog één plaatje. Drijven we... Tot en met 10 uur in nieuwe plaat van Half Moon Run. En die heet Turn Your Love Around.